Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We zitten waarschijnlijk een dikke maand aan nieuwe coronaregels vast. Vanavond om 7 uur is er weer een persconferentie. Vooral op uitgaansplekken ga je merken dat de regels strakker worden. En dat is balen, zeggen jongeren die wij vandaag spraken. Geen verrassing vinden deze jongeren, wel balen. Ik was zelf nog niet heel veel naar clubs, alleen andere vrienden van mij wel. En die zouden het dan natuurlijk wel jammer vinden als het weer moest sluiten. Het was gewoon een, echt een open deur. Dat het zou gebeuren dat iedereen, weet ik veel, ging schoemelen met die testen en Een Beetje jammer omdat echt de jongeren juist fucking lang in lockdown zijn geweest. En dan gun ik het toch wel gewoon aan ons om weer even los te gaan. Wat we tot nu toe weten, om 12 uur s'nachts moet de horecazaken dicht. Dat gaat morgenavond waarschijnlijk in en niet vanavond al. Verder wordt testen voor toegang, alleen nog gebruikt voor plekken waar je afstand kan houden en een zitplek hebt. Voetbalstadions mogen max voor twee derde vol met geteste supporters. 4000 witte rozen liggen op de Dam in Amsterdam. Ze zijn neergelegd voor Peter R. de Vries door een groep mensen die vinden dat de overheid te weinig doet tegen de georganiseerde misdaad. En ook in andere delen van Nederland wordt aan de misdaadverslaggever gedacht. Zoals hier in Almere bij het Monument voor Onopgeloste Moorden. Wij, de nabestaanden van de onopgeloste moorden, we kunnen niet zonder jou. Jij hebt altijd voor ons gevochten. Nu vecht jij jouw grootste gevecht. Ondertussen werd net bekend dat de twee verdachten van de aanslag op Peter R. de Vlies voorlopig vast blijven zitten. Het gaat om de Pool Camille E. van 35, die in het Gelderse Maurik woont. En Rotterdammer Delano G. van 21. Het Openbaar Ministerie wil een zaak beginnen tegen Quincy Promes. De voetballer wordt verdacht van een steekpartij. Hij zou een jaar geleden een neef in zijn knie hebben gestoken. Promes zat alleen een paar dagen in de cel. Zelf ontkent hij dat hij heeft gestoken. Het weer het blijft droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig. In de middag wat buien. En het wordt wat kouder dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat ruim 70 kilometer file in de regio. Het is dus behoorlijk druk. Heeft onder andere ook met het begin van de schoolvakantie te maken. Op de A2 Amsterdam-Utrecht een lange file tussen Vinkenveen en Maarsen van 8 kilometer. Vertraging is daar ongeveer een kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag ook een kwartiertje oponthoud tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. De A6 muiden lelistad tussen Almere-Buiten en Lelistad 8 kilometer en 10 minuten oponthoud. De meeste verdraging is er op de A10 de ring van Amsterdam door een ongeluk bij Knoop en Koenplein. Vanaf Haarlem is de verdraging een half uur. Er zijn twee rijstroken dicht. De A27 die is nog altijd helemaal dicht bij Almere Houten door een ongeluk. Je kunt het beste de A6 nemen. En 20 minuten verdraging heb je op de N704 Almere Nijkerk voor de aansluiting met de N301. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Dat nu. Welkom in Zandvoort. in Zandvoort. ZANG EN MUZIEK Ik hoop Welke bonten so di te un po' quando corro la mia vita che più forte non si può, ik se la mia testa dat un via En ik roep de hele tijd, dat het Naam waar, van de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhit. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maillorette, la voix soumise en gondolier. Paquet en pour une cerise. Hij haar noemden. Ze wilde dat we haar quelle drôle d'idée dat we haar noemden. Ze wilde dat we haar noemden. Ze wilde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 Perché ho voglia di un amore vero, senza... Lead <laughs> <Beat> me to <laughs> the mountain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 Kleine jongens, die dragen zich als prof Doen met regelmaat iets doms en <laughs> Klein jongen, je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht Maar je grote groer is trots op jou ja. Kleine jongens, die dragen zich als prof Willen kosten wat het kost Viroladen voor de torensbaan Achterin, getragen, in de achteren gedragen zich ras toch Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De regels die het kabinet opstelde voor nachtclubs en feestcafés... waren niet in lijn met de resultaten van de Fieldlab-evenementen. Dat zegt hoofdonderzoeker van Fieldlab en OMT-lid Andreas Vos... in gesprek met de NOS. Een deel van de adviezen is volgens hem door het kabinet genegeerd. Sinds 1 juli hebben al bijna 200.000 mensen gebruik gemaakt... van een gratis test voor hun vakantie. Voor de komende twee weken staan 420.000 afspraken gepland. De verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries blijven langer vastzitten. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de 35-jarige Pol Camille E. uit Maurik... en de 21-jarige Rotterdammer Delano G. met twee weken verlengd. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Het is 20 tot 24 graden. You,